Kees Groot met het NOS-journaal. Vlucht MH17 werd neergeschoten met een boekraket... waarschijnlijk vanuit een gebied dat in handen was van Oekraïne. Dat is volgens Russische ingenieurs te zien aan de beschadiging aan het toestel... meldt de Russische krant Novaya Gazeta. In het Westen wordt aangenomen dat pro-Russische separatisten... bij vergissing vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten. Bij elk plan dat bij de Tweede Kamer wordt ingediend... moet openbaar worden welke invloed door wie is uitgeoefend... en wat ermee gedaan is. PvdA-kamerleden Bouwmeester en Oostenbrug willen, willen daarmee transparanter maken... wat de invloed van lobby's is. De partij wil alle informatie via internet openbaar maken. Een schilderij van Vincent van Gogh heeft bijna 60 miljoen euro opgebracht op een veiling. Dat is bijna twee keer zoveel als verwacht... Van Gogh schilderde het in 1888 toen hij kort met zijn vriend en collega-schilder Paul Gauguin werkte. Ze schilderden hetzelfde tafereel om hun werken dan te vergelijken. Het schilderij is verkocht aan een Aziatische privéverzamelaar. Staatssecretaris Mansveld wil de regels voor taxis versoepelen. Er hoeven straks bijvoorbeeld geen taximeters meer te worden gebruikt als er een vaste ritprijs is bepaald. En het moet makkelijker worden voor nieuwe aanbieders om een taxidienst te beginnen. Maar Uberpop blijft verboden, want volgens de staatssecretaris voldoet die taxidienst niet aan de eisen. Op de vliegbasis van Leeuwarden wordt voorlopig niet meer gewerkt met de kankerverwekkende chroom 6-verf. Dat zegt minister Hennis van Defensie, schrijft het Fries Dagblad. De spuitcabine die daar wordt gebruikt is sterk verouderd, waardoor giftige stoffen niet goed kunnen worden afgevoerd. Vorige week schreef Hennis al aan de Kamer dat bij de landmacht in Leusden niet meer gewerkt wordt met chroom 6-verf. Het weer. Eerst is er vrij veel zon, maar tegen de middag zijn er buien. Mogelijk met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen iets droger, maar ook wat koeler. Dit was het NOS-journalist. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 3. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC 4 kilometer. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club. Mijn oren die piepen gooi, kort sympathieke. ben, brak als de president. Ik heb gedenkt, geef mij uw buprovin. Voelde mij maar van ja, net een King van de club, King Stefan. Thom. Ik nam het als een man kon het handelen. Tot de volgende ochtend ellendekamp. Zwaarde mijn zon en we gingen door, maar er was geen goud bij de regenboog. Hoi, ik ben brak Obama. En ik hou van Tandedown, Tandedown. And I miss you. I'm ben een the land, I'm gonna miss the land, I'm gonna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 Keep your mind in trance. It could be the silence in this day, but then again, I'll never love you like I can. Maybe you are so sick know